De Amsterdamse politie heeft aan de rand van de stad een aantal leden van de motoclub Satudara tegengehouden. Op die manier wilde de politie een treffen met leden van de Hells Angels voorkomen. De Satudara-leden wilden naar het Waterloopplein, waar honderden motorrijders vanmiddag protesteerden tegen het afgelasten van een aantal Harley-dagen. Na de controle mochten zo'n twintig leden van Satudara door, omdat er eenzelfde aantal angels op het Waterloopplein was. De protestactie is rustig verlopen.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 Dit is John Sohoka van de ANWB. In de randstad staat een korte file op de A9, maar richting Amstelveen. Daar staat voorknop het Rottenpolderplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee. Zandvoort. En de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu: Entertainment for You.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 Oké, okay, zometeen muziek van uh, de nieuwe van Beyoncé komt eraan. Er is ook nieuws over Beyoncé, maar nu eerst Level 42. Dit is Forever Now.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 En dan doen we het zo, wij bellen aan. En ik kom op de deur. Nee, nee, nee, nee, u kunt blijven zitten waar u wilt. Het enige wat u moet doen is even met de schemelamp knippen. Aan, uit. Oh. Dan weten we dat alles in orde is, namelijk. Oh, druk nog. Ja. Mag ik u ook in de camera doen? Nee, nee, gewoon even de schemelamp die brandt, zeg maar. Ja. Even kort aan en uit zetten. Oh, op de, op de televisie, politiek. Ja. Oh, daar. Dan weten wij we dat alles in orde is. Twee keer knippen. Twee keer nipperen. Aan, uit, aan, uit. Ja, dat we ook wel weer Tuurlijk. Het is voor uw eigen veiligheid. Ja, je hebt volkomen gelijk. Dat is toch zo?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 Leider. Af. En u zult dan ongeveer 15 seconden een schelle fluittoon horen. Ja, ja. U moet blijven liggen dan, Kan hem blijven liggen. Niet opstaan, nee. niet stoer gaan lopen doen, nee. want u kunt geraakt worden door rondfluitende kogels oh. van het formaat 9 mm. Dan wel kunt u geraakt worden door glasscherven van uw eigen schemerlamp of vitrinekast. Ja, ja. Waar u ooit zo trots op was. Af. Na ongeveer 4 minuten zal er een felle lamp opflitsen van ruim 2200 watt. En deze zal de snooddaart die het op u voorzien heeft als zelf voor 18 uur verblinden. Maar, zodra u verblind bent, kunt u het geheime code schreeuwen. Weet u het nog? Check, check, check. Ja, ja, check, check, double check. Kunt u nog één keer zeggen? Check, check, dubbelcheck. Wij zullen u dan het huis uitvoeren en enkele maanden veilig onderbrengen in een geheime bunker bij Zoetermeer. Och, wel weg. Een bunker die is water- en luchtdicht, als bomvrij en bestand tegen vulkaanuitbarstingen, tot kracht 9 op de schaal van Richter. Och! En wij zullen ondertussen uw huis preventief afbranden, zodat niets meer zal herinneren aan het nare voorval eerder de avond. Ja, ja. En omdat u lid wordt van de veiligheid,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 heeft lamp bijna bij. Ja, ja, compagnon. Ziet veel warmbaan. Vrijdagavond, ja. wij bellen aan. En wat doet u dan? Check, check. Dubbelcheck. Ja, check, check, dubbelcheck. Met de schemerlamp. Wat doet u met de schemerlamp? Twee keer knippen. Wij bellen vrijdagavond om negen uur aan. Ja, is goed. En dan zeggen wij check, check. Dubbelcheck. Check, check. Check, check, dubbelcheck. En dan doet u met de schemerlamp? Twee keer knippen. En dat allemaal voor de. Pellegrade. In de. de Wapentraad. Perfect! Bedankt! Yo, Tot ziens! Houdoe! Wat is het toch een legendarisch item! Telefoon terreur met Robert Janssen en Jan Paparazzi. Deze week in oude radiofragmenten hier bij Entertainment For You. Oh, the shark babe has such teeth teeth And he shows them early white Just a jackknife has on that he Keeps it Out of sight You know when that shark Bites With his teeth Dear Scarlet billows Start to spread The fancy gloves Though It's on that He'd pay So there's never Never a trace of breath Sidewalk Oh, Sunday morning Don't you know Lots of body Just losing light And someone Sneaking Around the corner Could that be our boy Back tonight From a tugboat Down by the river Don't you know Dropping on.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 Maar goed, ik heb natuurlijk wat show nieuws voor jullie, dat is veel interessanter uiteraard. Hè, ja. Want uh, er is nu weer een en ander gebeurd. Zoals um, we vorige week al een keer uh, hebben over gehad, hè, over uh, Rob Holland. Ja. Ja, het is nog steeds een verreven niet goed tussen Willem van en, uh, en Rob Holland. Ja. En uh, ja, Willem van Kooten zegt, we moeten nu eens veranderd een keer afgeregd met, met Rob. Um, uh, Rob, Rob wil nog een miljoen, maar die wilde zijn er niet. Ze zijn er nooit geweest. Ik kom nog ook niet zeggen, uh, Willem aan het telegraaf. Oké. Okay. Maar ik weet natuurlijk dat... Uh, Destijds was Willem inderdaad de uitgever van de uh, liedjes van uh, Rob of Ferdy. Ja. En daar uh, is ontzettend veel geld mee gemoeid geweest. En, uh, waar het geld verbleven is, daar wil, wil ik natuurlijk eigenlijk een keer duidelijkheid over hebben. Oké. Okay. Ik kan me het wel een beetje voorstellen bij, bij Rob hoor, want, uh, dit Ja, is, tuurlijk. Niet. Er staat natuurlijk in, uh, in de telegraaf. dat het drie jaar duurt ongeveer. Maar dit hele verhaal, dat duurt zeker al, uh, nou, zeker al je 18, als het niet langer is. Zo, oké. Okay. Dus het speelt al veel langer. Dit dus speelt al veel langer, ja. ja exact. Alleen nu, uh, nu wordt het echt uh, breed uitgemeten in de pers. Ja, want uh, ja, over twee weken dan wordt het gevecht uh, uitgevochten uh, voor de rechtbank in Amsterdam. Ja. En uh, ja, in ieder geval, Rob Holland die, uh, die eist inderdaad, uh, volgens een flink beperkt, bij mijn stemra. Ja. We waren maar 1,1 miljoen euro. Ja. En... Uh, ja, op zijn beurt uh, hij natuurlijk ook de muziek recht en de liedjes terug, hè? Ja, tuurlijk. Maar goed, dan wachten eens even af hoe het allemaal gaat uitzien. Um, uh, ik ken Rob natuurlijk ook. Rob zolgens zoiets nog. We doen als hij niet in zijn recht staat. Um, okay. Keihit hebt gewerkt en keihard op een gegeven moment weggetimmerd. Dus we zullen ze even afvart door de af gaat lopen. Ja, we zullen het zien. Volgende week donderdag, zei je? Die rechtszaak? Over, over, over twee weken dus. Oké, okay, twee weken. Ik kan niet zelf in de waar het staat, welke datum. Maar we houden jullie in ieder geval Oké, okay, top. Goed, ja, dat hebben we uh, natuurlijk ons geteld gisteren weer gehad. Ik heb het niet helemaal kunnen zien. Oké. Okay. Ik heb alleen de uitslag gezien uh, van die twee meiden. En uh, die jongen met die uh, wokken t-shirts aan. Ja. Van hem eraan. En, uh, die zei die aan. En die zijn in ieder geval door naar die finale. Ja. En uh, ja, er keken toch wel weer liefst 1,7 miljoen mensen naar. Hè? Ja, ja, het wordt goed bekeken. Ja, zeker weten. Maar ja, de wedstrijd tussen San Marino en Nederland, daar uh, keek je 1,9 miljoen mensen naar. Dus uh, dat was weer even, er was net iets meer. 11-0, hè? 11 0 ja en dat is ongelooflijk want uh, ja. er waren echt hele mooie als je bij mooi doelde bij de publiek hebt echt genoten hè. Ja het was leuk. Ja, ik moet niet naar de keuken gaan we even wat inschenken, want uh, dan is we zo weer een doelpunt. <laughs> <laughs> dus we uh, geweldig natuurlijk. Goed, maar in ieder geval, uh, uh, uh, op het, het programma van Gordon hadden bij mijn daughter. Dat ja. Dat uh, op de vijfde plaats met 1,1 miljoen kijkers. Oké, okay. nou ja, nog steeds redelijk toch? Ja, dat is ik wel hè. Ik heb, wel. Uh, ik heb uh, Gordon donderdag nog gezien, want ik woon in Haarlem en die opnames waren daar. Oh, oké, okay. dus uh, dat zei je, gaat goed jongen.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 Nou ja, goed, dan hebben we natuurlijk weer uh, de actie van onze woeste oma Patricia Pai. Ja. Jongen, jongen, jongen, jouw jonge, oude gekke zeggen ze wel eens, maar... Ja, ja, nou, nu echt, ja. Dat is een echte woeste oma aan het worden, hè, die hele, die hele Patricia. Want die, die, die hem met, met iedereen ruzie, hè. Ja. En nu weer met Patty Barth. En uh, Tatsana Simic, die weet, uh, u moet het ook rondvelden. dus... Uh...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 Ja, dus, ik, ik, ik ben benieuwd, dus ik ga er toch eens een keer naar kijken. Ja, ja, ja. Maar ik ben benieuwd. Dus ja, was, ja, in ieder geval keken daar toch 1,1 miljoen uh, mensen naar. Ja, klopt. En het was mij de, de vijfde meest bekeken programma van de avond. Dus, Oké. Okay. Uh, ook, ook niet verkeerd. Nou ja, goed, en dan hebben we nog uh, uh, Git Bakker.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 Ik denk het wel, ja. ja. Als je zoiets als je, zoiets tegen je ge, uh, ja, geuit wordt, ja. is het allemaal de vraag, is dit waar? Klopt dit wel? Ja. En, uh, je, bent al, je bent al veroordeeld voordat je goed er wel tegen weer hebt kunnen heb geven. Ja, tuurlijk. Dat ja, is ook, uh, ja, ook een beetje raar. Ja. Maar goed, we wachten even af hoe dat zich gaat, uh, gaat gaan ontwikkelen. Huh? Ja, zeker. Ja, en dan, uh, ja, Johnny de Mol die haalt Konrad uh, Maas weer terug bij uh, de voorbereiding van het Nationaal Soft -festival. Ja, ik las het.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 niet slecht. Maar om te zeggen, zoiets moet je naar het Songfestival sturen. Nee, song nee, okay. uh, nee, nee, dat lijkt me echt geen Songfestival. Echt, uh, eerlijk niet. wat, uh, wat zul jij? Wat zou jij naar het Songfestival sturen? Uh, een, le lekker, gewoon een leuk fris nummer weet je wel wat Lekker klinkt in de oren. Uh, niet, niet te moeilijk, niet te moeilijk. En, en uh, wat voor artiest uh, zie je daarbij? Wat voor artiest zie ik daarbij? Uh, dat is heel moeilijk te zeggen. Het hangt een beetje af van hoe uh, goed je bij het publiek overkomt. Je moet een beetje een publieksplekje uh, zijn. Uh, en eerlijk en open zingen. Ja, oké. Okay. Te moeilijk en fris vol, fris, weet je? Ja. Maar ik, ik hou je op de hoogte. Ik ben zelf ook bezig met de nummer 5. Dus uh, okay. misschien zeg ik Dat je ook wel een paar weken wat later horen. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Ja, dus uh, wordt word helemaal wat word gevolgd. Oh. Ja, top. <laughs> Goed, jullie ja, hebben gezien dat René van der Gijp, die normaal altijd de voetbal international op FBL 7 zijn klonen doet altijd. Ja. Uh, ja, die was inderdaad over vermoeid geraakt. Ja. En, uh, dus uh, over een paar weken zal hij weer helemaal weer, uh, weer, weer, weer de oude zijn nee, wat wordt geschreven. Dus, Oké. Okay. Wel goed met René. Nou, laten we het hopen, want uh, het zou best wel een paar kijkcijfers kunnen kosten, hè, voor voetbal international. Ja, absoluut. Hij is natuurlijk wel heel populair, Almantella, ja. eh, René. Ja. En dan heb ik nog een, le een leuk iets misschien voor jou, Rudy. Ja, nou vertel. Ik ben benieuwd. Ja, je kunt wedstrijden uh, om, uh, om een kus van Kim Feesta. Oh, oh dit is, nu, nu ga ik even goed luisteren. Ja, dus. Uh, in ieder geval maandagavond. bij de uh, drie mannen. om een kus van een Nederlandse. Uh, mag ik kus uh, van Kim Feesta. Oh. Nou, Kim heeft helemaal zin in, zegt ze. dus. Uh... <laughs> Maandagavond, om, uh, ja, eens om, ja, om half tien begint het, dus mag ik je kussen. Mag ik je kussen met Kim Veens, dat is hartstikke leuk. Dus bij deze de show mag ik kussen of Nederland 3 wordt gepresenteerd door Art Dus uh, we laten het gebeuren. Nou, ik ben benieuwd. je weten, dus we <laughs> krijgen we op jullie. Altijd goed jongen. goed. <laughs> dus uh, dat was het, dus wat ik voor jullie heb uh, kunnen met elkaar rapen. Ja. <laughs> en ik hoop dat jullie allemaal weer een heel fijn weekend hebben, een heel fijn weer hebben in Zandvoort. En het is hier wel ontzettend warm geweest vandaag. En, uh...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 Nog meer showies. want het tv-seizoen gaat weer echt, echt van start met onder andere de wereldrijd door. Henry, dankjewel. Hey, doei, doei, doei. Yeah.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 I forget it's not taking a chicken. She's not about a kind of romance and I didn't duplicate it. To escape the world like I got to enjoy that simple day And seeing that everything was on my side blood on my side She seems to say like it was a loving true romance And now she's out again But I just can't take it Just can't bring it Blood and dance for Dus Michael Jackson Horde And it's on the B-52s and Love Shack here by Entertainment For You. If you see